Zij overleefde dat, een paar maanden later overleed een vrouw die in aanraking was gekomen met dezelfde stof. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep 28 jaar stel tegen Sherandi S. Voor de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. Redouan B. werd in maart vorig jaar doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam Noord. Het OM ziet die moord als een aanslag op de rechtsstaat. Nabil B. is de kroongetuige in het liquidatieproces... waarin Ridouan Taghi hoofdverdachte is. Hij geldt als de meest gezochte verdachte van Nederland. De man die vorig jaar op Oudejaarsdag in Manchester... drie mensen verwondde met een mes, is veroordeeld tot levenslang. Het gaat volgens Britse media om een 26-jarige Nederlander... van Somalische afkomst. Hij viel op station Victoria een man en vrouw aan en stak op hen in... en riep daarbij onder meer leven het kalifaat... De man zou online zijn geradicaliseerd. De rechter oordeelt dat de man kalm en doelbewust naar het station in Manchester was gegaan. Het weer. Van tijd tot tijd regen. De temperatuur zakt naar een graad of 10. Ook morgen begint regenachtig. In de loop van de dag wordt het vanuit het noorden droog en wat koeler. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate: Verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 A tu parte. Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte. Cada vez que te veo difícil de esquivarte. Y después te estoy llamando con ganas de darte es que Quiero comer de bebé. Tú sabes, ya son las tres. ¿Qué tal? Si nos vamos para mi casa y es que Soy temprano nos pegamos a la pared. Si tu mamá te llama, la alamo contestarle y dile que tú estás conmigo. Que no hay nada que somos amigos, que solo fueron dos combates. Dat je het vestje bent, dat je het vestje bent, dat je het vestje bent, que los que Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, en daar zijn we weer uh, in de studio. En uh, Marije Strobos is er natuurlijk deze week ook gewoon weer bij. En zij heeft ook uh, zo haar mening over dit nieuwsonderwerp. Uh, natuurlijk. Uh, als eerste voor de mensen die het niet hebben... Uh,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 Uh, in eerste instantie het stil proberen te houden. Uh, en daarna zijn ze uiteindelijk toch met de ouders gaan praten. Wat ik op zich zelf een beetje vreemd. Ze hebben een e-mail gestuurd, toch? Ja, maar niet meteen.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 uh, als het werkelijk zou zijn. Uh, wat ook kan. Wat, wat, wat even bij het kijf. Het kan. Het ja, kan. Laten, kan. We, laten we alle opties openhouden. Laten we niet weer heel uh, <laughs> defensief erin gaan zitten. Nee, daar nee, uh, heb je helemaal gelijk in. Het kan. En het zou ook wel... Uh, geef maar een voorbeeld. Uh, als een, uh, een, iemand daar een nieuw...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 En ik ja. denk: hé, hey, er staat een Harvey. Uh, <laughs> ja, maar ik wil. Bedoel... Ja. ja, maar weet je wat ook het vreemde uh, daarin is? Is dat als je als je iemand vraagt of um, je geeft een verschillende foto's en daar staan of donkere mensen op, of uh, Marokkaans achtergrond mensen, of um,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 Suji le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. Javier lo que quiere es pescar. Eh. Esta puesta para bellaquear. Eh. Yo no la paro y a veces mira. Me hizo amor, eh. sabe que tú estás a vapor. Ella mata con traje, cuando se habite sport. Tiene el Buri aquí, gelé, pero usa los pantiersmall. Una pal no aguantan presión y la tienen bloqueada, eh. Un par de psycho en eh. No bregué en la calle, pero estaba aquí. Eh. La baby está muy dura, pa' mí que está aquí. Eh. Eh. Chiquitita, pero grandota. En la uni, buena nota. Eh. Niña buena, se le nota. Eh. Pero le preta la nota Se hace la que no me Para mi cama Se lo metí en No quería fumar el pero... Es no no la, la, la, la, la que no me conoce pero en mi cama se volvió un vicio como la 5:12 me la comentera y nadie se entera para la amiga para la amiga pa so altera siempre la vela pa que ya siga siga es la que no me conoce pero en mi cama se volvió un vicio como la 5:12 me la comentera Nadie se entera, een paar de amigas amiga. Todas solteras, siempre la velan pa' que ella siga Me siga Die poud me, die me volvieras bunny La Stinnokin, me sigue, me, sigue. me, sigue, me presión. This is the ik, rhythm, rhythm, heb This is the vuelvo a rhythm, rhythm, rhythm, rhythm. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm. This is the rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, the the It's like fuego We about to spend the dinero We oh, yeah. party each other extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby Nou, me tumba. como Pumba Voy pa leyenda, sí, que dale zumba. Lo dejo ciego con la vibra que me alumbra. Toda hey, la noche rompemos. Al volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the real, nice like fuego. dinero. Oh,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 You like that space? U luistert naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, en we zijn weer terug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 De blijven een... al die stappen, blijven uh, als voor een ouder moeilijk. Ik kan moeilijk een kind in een matras uh, vastbinden <lacht> en uh, dat als bescherming tegen de. Ja, nee maar. Je ja, hebt <lacht> helemaal gelijk, om, maar ik, ik vind het. Een ik zie. Sorry, dames en heren. Ik ben een beelddenker. Dus ik <lacht> zie een kind met een matras om, om zich heen gebonden en met zo'n zwaailicht erbovenop. <lacht> ja, om zich te beschermen <lacht> tegen de wereld. Ja, maar dat kan. Ik bedoel. Het ja, nee, natuurlijk. Nee, dat kan ook niet. Dat kan ook niet. Maar, maar... ik zit te denken over mijn eigen.